Meijer met het NOS-journaal. De leiders van de coalitiepartijen komen vanochtend opnieuw bij elkaar om te praten over de aanvullende asielmaatregelen. die PVV-leider Wilders vorige week presenteerde. Gisteravond spraken de leiders een uur met elkaar. Na afloop herhaalde Wilders zijn eisen en zei hij dat hij het geen aangenaam gesprek vond. en dat het er volgens hem niet goed uitziet. Eerder zeiden de fractieleiders van VVD, BBB en NSC. dat er geen reden is om het kabinet te laten vallen. In Zuid-Korea zijn de stemmen geopend voor de presidentsverkiezingen. De verkiezingen volgen op de afzetting van president Jun... die een half jaar geleden een politieke crisis veroorzaakte... toen hij eenzijdig de militaire noodtoestand uitriep. Zijn partij dreigt nu het presidentschap te verliezen. Waarschijnlijk wordt de winnaar vanavond bekend. Duitsland gaat door met het aan de grens terugsturen van asielzoekers. De Duitse bestuursrechter oordeelde gisteren... dat het weigeren van asielzoekers aan de grens onrechtmatig is. Maar minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt laat weten dat de regering doorzet. De nieuwe Duitse regering begon vorige maand... met het wegsturen van mensen die aan de grens asiel aanvragen. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een condoom van zo'n 200 jaar oud aangekocht... Het is gemaakt van een stuk blinde darm, vermoedelijk van een schaap. Bijzonder aan het condoom is dat er een tekening op is afgedrukt. Te zien is een ontblote non die haar benen spreidt... en die wijst naar drie geestelijke met erecties. Volgens het parool betaalt het Rijksmuseum 1000 euro voor het condoom. Het antieke condoom is vanaf vandaag te zien in een nieuwe tentoonstelling over seks. Het weer, het is vannacht helder. Komende dag eerst zon, later meer bewolking... en aan het einde van de middag in het westen lichte de regen. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 Zijn keer ontmoet en toen heb je mij misschien. Ja. Show the whole world what, what I, I do. do Now I'm turning the cameras back, back on you Same spotlight like the ones that gave me fame Trying to dirty up witness name. name. No, no never, never thought, never thought, never thought never, never, never knew that you would do this to me, this to me. Try to ruin try me, be, me. My enemy. be my enemy But Never thought, never thought, never thought That you, that you would act as if you're Things to keep you happy. Maybe get rid of you and then I'll get back to me. Hey, I am I you're the happy. I am so Every time I think.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 <laughs> I couldn't feel better even if it was riding on the mother ship I'm checking out the boxes, guzzling champagne, lots of fun <laughs> Zfm 106.9 FM